Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Partij van de Arbeid heeft bij de politie aangifte gedaan van DDoS aanvallen, meldt de Telegraaf. De website van de partij wordt al twee weken bestookt met grote hoeveelheden data. Daardoor is die onbereikbaar voor mensen uit het buitenland die bijvoorbeeld informatie willen over de verkiezingen. De PvdA denkt dat de Dedos-aanvallen het werk zijn van Turkse hackers. Nummer 5 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer is Katipiri. Toen zij in het Europees Parlement zat... schreef ze een aantal kritische rapporten over Turkije. In Auckland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland... worden de coronaregels voor zeker zeven dagen aanzienlijk aangescherpt. De aanleiding is een coronabesmetting bij een 21-jarige student. Omdat niet bekend is waar hij het virus heeft opgelopen... is het risico voor Auckland verhoogd naar het een na hoogste niveau... Evenementen worden nagenoeg verboden. Alleen bruiloften en begrafenissen zijn nog toegestaan met maximaal 10 personen. Openbare gelegenheden, zoals bioscopen en musea, moeten de deuren sluiten.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 Om technische vakken aantrekkelijker te maken pleit de vereniging voor het invoeren van titels voor vaklieden. En technisch onderwijs moet gratis worden, vindt de NVDE. Op Saba is binnen een week bijna de helft van de bevolking gevaccineerd tegen corona. 80% van de mensen die voor een prik in aanmerking komen heeft zich aangemeld. Het bestuur hoopt uiteindelijk uit te komen op 90%. Het weer. Eerst kans op mist en lage bewolking. Later op steeds meer plaatsen zon. Weinig wind en het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 In in ZFM ZFM Met nu Goedemorgen Zandvoort Een hele Hele hele hele morgen. Een hele Hele hele hele morgen.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 Ja, ja, ja, ja, nou, ik, ik, uh, ik uh, ben wel een beetje teruggesteld. Hoor. ik dacht dat ik Irene aan de telefoon zou krijgen. En dan krijg ik jou aan de telefoon. Du, du, du, du, du, ja, precies, precies. <laughs> nee, oké, dat is goed, goed, goed. Ik hoorde het al dat jij zo je voorkeur hebt, Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nee, jij, jij wou even over Nel Kerkman uh, nou, praten. Ja, heel, nou, heel kort. Even, ja, daar wil ik heel even kort wat over zeggen. Uh,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 En, en wat ons betreft, uh, nou, hard feelings, gaan we gewoon weer door op de goed. Ja, dat, uh, dat dacht ik al. En dat straalt ze ook wel uit. En, uh, ja, weet je, weet je Ben, weet je, je kan het allemaal op hier de pers gaan uitzeggen en uh, doen. Maar dat heb ik helemaal geen zin in. mee. Dus ik denk, ik bel al even op en dan gaan we er even over praten. Zo is dat. En, uh, en zo is dat goed opgelost. Maar ja, nu we er toch over hebben, Paul. Uh, ja. Want eigenlijk was dat ongeveer mijn laatste vraag. Maar ik schuif hem nu naar voren toe. Mm -hmm. um,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 En uh, toen hebben we het uh, verhuurd aan, uh, aan Ethos. Eerst aan Ethos zelf, aan, uh, aan uh, Ahold. En die hebben er twee jaar een, uh, een filiale in gehad. En sindsdien is het de franchise-naam. Nee. En die uh, een dame die heeft ook in Overveen een Ethos zaak. En die, uh, die hebben we weer voor vijf jaar bijgetekend. Dus uh, wat dat betreft... Uh,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 Ah, je, het is een heel klein dorp, het is overzichtelijk. We zijn lid van de tennisclub en nu uh, ja, op dit moment weinig te tennissen. Want, nee, niks. Uh, de, ba nou, de banen hebben heel, heel erg te lijden gehad van de vorstperiode. Mm. Dus je moet er nu allemaal weer uh, opgekalfaderd worden. Maar als het goed is, dan uh, kunnen we volgende week weer met, uh, met elkaar tennissen. En dan is het gewoon enkele...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 No, you're not alone Cause I'm gonna make this place your home Settle down, it'll all be clear Don't pay no mind to them.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 Zeker. Dank u wel. Gaan we doen. Dag. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij beleeft het. Kom op, kom op, kom op, kom op, beleven, beleven. Het, beleef het. Dit is het ritme van Zandvoort.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 Disbelieve everything that I say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 <laughs> ik geloof dat de aankomende voorzitter Maureen ook mee gaat doen. Maar ja, die heeft op het moment eventjes een, een mankementje aan de pols. Dus ik weet oh. dat... Ja, ja, ja. Ja, Marine, vele, is... een wat ongelukkig gevallen met het schaatsen. Dus. Ja, ja, is... ja. Marine is natuurlijk ook onze voorzitter. Ja, ja. Dus uh, de, de voorzitter van de Rotary is eigenlijk één jaar in functie, hè?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 Uh, mm. ...ja, we, we hebben advocaten... Uh, ...we hebben eigenlijk... ...relatief weinig... ...traditionele notabelen... ...in oh. onze roterie. <laughs> we hebben geen dokter in onze... Uh, ...in onze roterie bijvoorbeeld. Nou, we, we hebben de, de... de burgemeester wel gevraagd... ...maar die had er geen tijd voor... <laughs>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 Ja oké, okay, dankjewel en uh, allemaal paastulbanden bestellen. Oh ja, paastulbanden uh, bestellen. Ja, dankjewel. Kijk, de een Facebookpagina van de, de Zandvoortclub. Oké, okay, dankjewel. Ja Changing my mind, so find out you're the fool like before. 'Cause I ain't.